Een uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De coronapandemie grijpt momenteel het snelst om zich heen... in Latijns-Amerika, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Mexico en Brazilië loopt het aantal nieuwe besmettingen en doden snel op. Ook in Peru, Chili en Ecuador neemt de druk op de IC's toe. De WHO maakt zich vooral zorgen om Brazilië. Daar zijn ruim 200.000 mensen overleden aan het virus... en zijn 300.000 mensen ziek geworden. President Bolsonaro voert campagne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 Twee medicijnen die worden gebruikt tegen malaria en reuma werken niet tegen het coronavirus. Het sterfterisico is zelfs groter bij gebruik van de medicijnen, schrijven wetenschappers in het medische tijdschrift The Lancet. President Trump zei afgelopen week dat hij één van de medicijnen gebruikt uit voorzorg tegen corona.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 Tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo, tapo. underground. Niechasz jekać, dawni pochać Nie chcę sam zamochać, wspinać Mogę ciebie gdzieś tu porwać Chem barki dimy fioletowe, światło na śmiech łzy Muszekać mnie zapachy swym szależy kobiet, co chcę ty Cham barki dimy fioletowe Na smerzu. Dan dan je meer